Uur even kunnen met het nos journaal. Het Openbaar Ministerie gaat meer doen tegen helpdeskfraude. Samen met de politie en elf bedrijven maakt het OM een actieplan. Bij helpdeskfraude doet een oplichter zich voor als medewerker van een helpdesk van een groot bedrijf. Vaak zeggen ze dan dat er een probleem gezien is en dat de klant een programma moet installeren op zijn computer. Zo krijgen de oplichters toegang tot iemands pc en kunnen ze gegevens en geld stelen. Vorig jaar werd in Nederland 2000 keer aangifte gedaan van helpdeskfraude. Defensie trekt de komende vier jaar 75 miljoen euro uit... om de veiligheid voor het personeel te verbeteren. Aanleiding zijn de dodelijke mortieroefening in Mali... en de schietoefening in Ossendrecht, waarbij een militair werd doodgeschoten... Door die ongevallen is defensie volgens minister Bijleveld... hard met de neus op de feiten gedrukt. Er komt extra personeel dat speciaal op veiligheid gaat letten. In Spanje zijn twee mannen opgepakt die antieke kunst uit Libië smokkelden. De kunstvoorwerpen kwamen uit Grieks-Romeinse opgravingen... in een gebied dat de afgelopen jaren in handen was van islamitische staat. De Spaanse politie denkt dat het duo deel uitmaakte van een bende... die met de opbrengst van de kunst IS steunde. De Russische ambassadeur in Nederland waarschuwt voor tegenmaatregelen... voor het uitzetten van twee Russische diplomaten. In een interview met Eén Vandaag zegt Alexander Shugin dat de Russisch-Nederlandse relatie nu al niet op zijn best is... en dat die waarschijnlijk nog slechter wordt. Het is volgens hem nog niet duidelijk op welke manier Rusland reageert. Schaatser Kjeld Nuis heeft op Zweeds natuurijs een maximale snelheid gehaald van 93 km per uur. En dat is een wereldrecord... De tweevoudig olympisch kampioen hoopte zelfs sneller dan 100 te gaan, maar volgens hem was daar het ijs te slecht voor. Het weer nog, bewolkt en nat, maar in de loop van de avond trekt het regengebied naar Duitsland. Vannacht klaart het op en koelt het af tot temperaturen rond het vriespunt. Morgen af en toe zon, ook een enkele bui en 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Deze superdrukke avondspits loopt, uh, lost eigenlijk razendsnel op. Nog twaalf files en vier daarvan springen eruit. De A2 Utrecht en Bos tussen Vianen en Beest... nog langzaam rijdend verkeer na een ongeluk. Dat is wel van de weg af. Geldt niet voor de A10. Vanaf Knoop het Amstel naar het Koenplein. Tussen Knoop het Amstel en Osdorp. Nu een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda... gebeurt een ongeluk bij Vlaardingen-West. Daar rijdt het wat langzaam. Op de A27 Utrecht-Breda is het nog druk... tussen Lexmond en Nieuwendijk...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 HP de Tijd. Heerlijk helder en een beetje brutaal. De ideale plek voor het hele stel. Groepen.nl. Groepen.nl. De nieuwe Lul 2.0 nu in HP de Tijd. Heerlijk helder en een beetje brutaal. In je werk ben jij de ondernemer. De go-getter. De kansenpakker. Wauw. Maar uh, wie zorgt er dat het niet te opportunistisch wordt?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 Zeg genocide en je hebt de aandacht. Maar is er sprake van een witte genocide in Zuid-Afrika? Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen. Goedenavond, welkom bij het bureau Buitenland. Ja, er is de laatste tijd steeds meer sprake van een witte genocide in Zuid-Afrika. Met name de vredemoorden op blanke Zuid-Afrikaanse boeren brengen diverse groeperingen hier in Europa, in de Verenigde Staten, in Australië in beweging. In actie tegen wat gezien wordt als een grootschalige aanval op de witte aanwezigheid in Zuid-Afrika. Wat zijn de feiten? Straks een gesprek. En dokter Doom is terug. De Griekse minister van Financiën, Varoufakis... voorspelde ooit hel en verdoemenis... als de Europese bezuinigingsplannen werkelijkheid zouden worden. Hij vindt dat hij gelijk heeft gekregen. En hij gaat nu met een eigen partij de politiek in. Dat allemaal. Het komende half uur in Bureau Buitenland. Ja, laten we daar uh, beginnen in Griekenland. Een oude bekende, teruggekeerd op het politieke speelveld. Janis Varoufakis. Hij verzette zich toen hij nog minister van Financiën was... fel tegen de door Europa afgedwongen bezuinigingen. En dat kostte hem toen de kop. En nu begint hij een eigen partij. Gastcorrespondent Thijs Kettenis, nu even in Nederland. Goedenavond, Thijs. Goedenavond. Ja, waarom komt Varoufakis nu met een nieuwe partij? Nou ja, Griekenland zit nog steeds aan dat internationale leningen in Het wordt echt op de been gehouden door de EU en door het, door het IMF. Ja. Uh, maar dat loopt in augustus, als het goed is, af. Uh, en dan uh, kan premier Tsipras, uh, de huidige premier, die kan zeggen: kijk eens wat ik allemaal bereikt heb, wat ik voor Grieken gedaan heb. Um, en er wordt rekening mee gehouden dat hij dan nieuwe verkiezingen gaat uitschrijven. Uh, dit najaar al. Die staan eigenlijk pas gepland voor pas volgend jaar. Maar dat zou dus best dus al heel snel kunnen zijn. En dat is nou ja, dan is dit natuurlijk een goed moment... zo even een paar maanden van tevoren... om zo'n partij te beginnen. Want wat kan Varoufakis op dat moment zeggen? Nou, uh, dat het allemaal niet zo erg had hoeven zijn. Uh, dat dit allemaal niet nodig was. En dat met name die Griekse schuld moet worden... Kwijtgescholden voor een groot deel. Dat is zijn punt. Daar is nog steeds niet, uh, geen, overeenste geen overeenstemming over met die internationale geldschieters. Mm -hmm. Dus het is ook niet helemaal niet zo dat in augustus alles afgelopen is. en Griekenland gewoon weer kan doen wat ze zelf willen. Uh, daar gaan nog jaren aan verscherpt toezicht. Uh, uh, ja, die, die, die gaan volgen. Mm -hmm. uh, en Vauvakis, uh, nou die zegt dat dat allemaal wat minder scherp kan. Ja, want wat is het. het uh Programma van zijn nieuwe partij, Mera 25 heet hij, geloof ik. Wat betekent dat eigenlijk? Mera staat voor DAG uh, in, in, het, uh, is in het Grieks voor DAG en 25. Uh, dat staat voor het jaar 2025. Uh, en dat heeft hij tot doel. Dat jaar heeft hij zichzelf tot doel gesteld dat er orde op zaken moet zijn in Griekenland, maar ook in Europa. Want het is een onderdeel deze partij van een Europese beweging. Die M25 DM. is ja. dat. Een pan-Europese beweging die Europese democratie uh, wil bevorderen. En Europa op een nieuwe democratische en socialere leest wil schoeien. Daar komt het op neer. Precies, dat is dan het Europese deel. Maar ja. Griekenland, uh, daar gaat hij echt uh, inzetten op dingen als, nou wat ik al zei, die schuldverlichting, uh, belastingverlaging. Uh, een stop op de privatiseringen van de staatsbedrijven die zijn afgedwongen. En dat zijn eigenlijk punten die we allemaal wel kennen. Want dat is nou wat premier Tsipras, uh, die, de huidige premier. Uh, Drie jaar geleden ook riep dat hij ging doen. Ja, precies. Want hoe is dat gegaan? Waarom, uh, haal ons nog even uh, terug naar dat moment, waarom moest uh, Varoufakis verdwijnen? Want die twee dingen hebben met elkaar te maken. De belofte van Tsipras en het verdwijnen van Varoufakis. Ja, nou op dat moment, dan hebben we het over de eerste helft van 2015, ging het steeds slechter met Griekenland. Uh, zo slecht dat de banken op een gegeven moment dichtgingen. Hm. En dat Griekenland echt uit de euro gegooid uh, dreigde te worden. Uh, en dat kwam mede door de halstarige houding van Varoufakis in Brussel... bij de onderhandelingen met zijn euro-collega's. Uh, uh, die hebben toen tegen Tsipras gezegd... ja, als dit niet verandert, dan is het echt afgelopen. En toen heeft Tsipras uh, Varoufakis gedwongen om af te treden. Ja. Um, dus dat is nu ongeveer 2,5 jaar geleden. Uh, nou ja, en sindsdien zit hij eigenlijk in de luwte. Hij is hoogleraar economie, dus hij is, zit in de academische wereld. Uh, nou ja, tot, tot nu dus. Oké, okay. en dan zijn er straks dus twee mannen... waarvan er één kan zeggen van... ja, sorry, ik heb toen mijn belofte gebroken... want ik zou niet gaan bezuinigen en ik ben het wel gaan doen. Maar kijk eens, we zijn een beetje uit de dal gekomen. Daarover later zo meteen nog even. Misschien, uh, maar um, dat, dat is met hoge... Uh, sociale kosten gepaard gaan in, in Griekenland. En de ander kan zeggen. Als ze toen naar mij geluisterd hadden, dan was het allemaal niet zo erg geworden. En nu hebben jullie nog een keer de kans. Wie maakt er het meeste kans? Ik bedoel, hoe denkt? ik neem aan dat ze allebei een beetje in dezelfde vijver viesen. De, oorsp de oorspronkelijke uh, kiezers van uh, Syriza, de partij van Tsipras. Uh, hoe, hoe staan die kiezers daarin? Nou, ja, Wat je in ieder geval vast kunt stellen... is dat die meer dan, Syriza, het premier Tsipras, is meer dan de helft van zijn aanhang uh, kwijtgeraakt. Dat hm. zie je gewoon in de peilingen. Als er nu verkiezingen zouden zijn... Uh, Daarin is die partij van Varoufakis overigens nog niet gepeild. Hmm. Maar als er verkiezingen zouden zijn... zou Tsipras sowieso al meer dan de helft van zijn kiezers kwijt zijn... aan andere partijen. Die zijn weggelopen vanwege die gebroken beloften en die bezuinigingen. En... Ja, daar is een hele grote vijver van, van ontevreden kiezers. Hmm. Um, de vraag is alleen nu of die zich aangesproken gaan voelen door Varoufakis... die in feite een belofte doet waarvan Tsipras heeft gezegd... ja, ik heb dit geprobeerd, ik heb er alles aan gedaan... en het is me... Niet gelukt, nee. niet alles wat ik wilde. Ik heb het wel een beetje bijgestuurd en dit is mijn resultaat. De vraag is of die kiezers nou nu opnieuw gaan geloven... Uh, dat het echt anders kan dan wat Tsipras tot nu toe gedaan heeft... Um, wat Varoufakis daarin mee heeft, uh, is dat hij heel charismatisch is. Hij spreekt de taal van het volk. Ook een klein tikje arrogant misschien. Dat is iets waar veel Grieken moeite mee hebben. Maar andere Grieken die vinden dat wel stoer. Hij hm. is natuurlijk echt het gezicht in Griekenland van het nee. Er was een referendum in 2015... toen werden al die maatregelen weggestemd... door de Grieken. En een week later zette premier Tsipras er toch zijn handtekening onder. Ja. Varoufakis heeft altijd gezegd... dat bedrog, daar wil ik me niet mee verbinden. Nee... De vraag is natuurlijk wel uh, of de Grieken Varoufakis kunnen geloven nu. Want je zegt net zelf: ja, weliswaar uh, gaan ze van het schulden, van het leninginfuus af. Maar dat betekent niet dat ze kunnen doen wat ze willen. Europa blijft natuurlijk proberen de regie te houden in Griekenland. En de begrotingsregels regels zijn er nog steeds. Dus ja, wat kan Varoufakis straks? Hij zegt dat, hij, dat alles wat hij kan, dat, dat wat hij nu zegt, dat dat realistisch is. Uh, ja, als je het de gemiddelde Griek vraagt. Dan, een deel gelooft hem niet en die is ook op hem uitgekeken vanwege die arrogantie. Een ander deel, ik sprak iemand bij dat, ik was bij dat, bij dat oprichtingscongres, uh, zijn aanhangers. Sommigen daarvan die zeggen: Nou, ik vind dat, ik vind dat we vrouwen vaak eens een kans moeten geven, laat het ze maar zien. En een man zei ook: Toen ik vroeg, geloof je hem, toen zei hij: Ik wil het geloven, want ik heb geen alternatief, ik heb niks meer. Hmm. Oké, okay. en uh, hoe schat jij zijn kansen in om uh, alsnog waar te maken ten opzichte van Brussel, het IMF en uh, zijn andere oude tegenstanders uh, uh, wat hij in de tijd niet kon waarmaken? Nou, dat is, uh, dat is natuurlijk koffie de kijken. Ja. Kijk, stel dat hij gekozen wordt, stel dat hij een, een rol van, uh, van belang kan gaan spelen in de Griekse politiek in Europa, zien ze hem natuurlijk helemaal niet zitten. Daar gaan ze echt niet opnieuw met hem... Uh, uh, om tafel zitten om over dit soort zaken te, te, te spreken. Dus dan nog, stel dat hij een partij dat hij misschien een aantal zetels haalt... dan lijkt me de kans zeer klein dat hij in dat, op dat internationale speelveld... een grote rol gaat spelen van betekenis. Mm. Hij had in de tijd ook hele radicale plannen. Hij had een, een soort uh, scenario klaar liggen om uh, de drachme weer, weer in te voeren. Um, is, is het weer zo radicaal wat hij voorstelt? Het is, hij is niet zo concreet. Hij zegt, zegt niet dat hij terug wil naar de drachme. Daar heeft hij overigens ook altijd heel vaag over gedaan... of dat nou wel echt een scenario was. Want, hmm. uh, hij heeft ook vaak gezegd... ja, we waren gewoon dingen aan het doorrekenen... want ja, misschien moesten we wel terug naar die drachmen... dus daar hebben we over nagedacht. Of dat echt een beleidsidee was, daar is hij vaag over... In ieder geval staat het nu niet in zijn plannen. En dat hmm. komt waarschijnlijk ook wel omdat hij weet... Uh, dat de Grieken, 70% van de Grieken, zijn pro, uh, zeggen van zichzelf dat ze pro-EU zijn. Yeah. En pro-euro. Omdat die ook weten dat in de tijd van de drachma... ja, dat was ook gewoon chaos. Uh, ja. Zeker economisch gezien, inflatie. Uh, uh, veel Grieken weten dat ze heel veel aan de EU te danken hebben. Met name de infrastructuur, de, al die mooie snelwegen in Griekenland. Uh, ja, daar staan allemaal bordjes uh, met uh, EU-vlaggen bij. Dat, dat weten de Grieken ook. Dus vaak? Uh, Maak je zegt ook niet dat hij anti-Europees is. Hij presenteert zich als een Europeaan. Hij wil het alleen anders, socialer en democratischer. Oké, okay. we zullen zien wat hij klaarmaakt in de verkiezingen. Dank je wel, Thijs Ketteris. Bureau Buitenland. Parijs herdenkt op dit moment de 85-jarige Joodse vrouw Mireille Knol... een Holocaust-overlevende die afgelopen vrijdag dood werd gevonden... in haar uitgebrande appartement in Parijs. Ze was met meerdere mesteken om het leven gebracht... en het Franse Openbaar Ministerie brengt de moord in verband met... de religie die het slachtoffer aanhing. Wat een omvloerste manier is om te zeggen... dat het hier een antisemitische aanslag betrof. In Parijs is net de herdenkingsmars begonnen. Daar is ook correspondent Stefan de Vries. Goedenavond, Stefan. Goedenavond. Wat zie je om je heen op dit moment? Nou, de Mars is ongeveer uh, drie kwartier geleden begonnen. Er zijn echt uh, duizenden en duizenden mensen. Uh, ik sta aan het einde van de Mars en daar uh, komen nog steeds mensen binnendruppelen... De, uh, het begon op de Place de la Nation, dat is het grote plein in het zuiden van Parijs. Uh, vaak een beginpunt van demonstraties. Uh, en uh, misschien kennen luisteraars het nog van de enorme miljoenenmars... Uh, voor Charlie Hebdo in 2015. Ja. Dus een hele symbolische en belangrijke plek. Uh, het heet ook de Place de la Nation. En dit is, die plek is natuurlijk niet voor niets gekozen. Nee. Uh, wat, wat is het gevoel dat overheerst? Het is niet de eerste aanslag in Parijs, uh, ik druk me zacht uit... Die, uh, in verband gebracht kan worden met antisemitisme. Nee, inderdaad. Uh, een jaar geleden werd ook uh, een jongen vermoord... Uh, uh, onder bijna dezelfde omstandigheden eigenlijk. Het zou ook gaan om een inbraak en later blijkt te gaan... om een, uh, dat die jongen vermoord was uh, vanwege zijn, uh, zijn Joodse afkomst. Um, het gebeurt dus helaas regelmatig in Frankrijk. Um, er zijn veel racistische um, ja, uh, incidenten uh, met veel geweld ook. En uh, dat aantal neemt wel de laatste jaren af... Maar natuurlijk, uh, ja, de, de, de, de, de, het haakt er flink in. Het, is, uh, uh, het land is geschokt. Ja. Er, er was sprake van dat uh, Marine Le Pen mee zou lopen... terwijl de Joodse organisaties die uh, de, de Mars organiseren daar niet zo blij mee zouden zijn. Ook vanwege het, het verleden van haar partij. Heb je haar al gezien? Ja, ik heb haar gezien en ook andere leden van het Front National. Uh, de mensen werden uitgejoeld. Uh, ook de extreem linkse leider Jean-Luc Mélenchon, uh, mm -hmm. die is er ook. Die, ook hij werd uitgejoeld. Um, maar er zijn ook veel meer andere politici. En ja, het, het wordt dus ook een. De, de herdenkingsmars vanavond krijgt daarmee dus ook een uh, politiek tintje. Ja, en waarom wordt iemand als Mélenchon dan uitgejouwd? Nou, omdat zijn partij, uh, althans zijn partijgenoten, uh, ja, soms ook in verband worden gebracht met uh, antisemitische uh, opvattingen. Hij zelf uh, ontkent dat uh, uh, ten zeerste. Maar hij wordt ook vaak vergeleken met extreemrechts, uh, met, extreem rechts, met uh, Marine Le Pen. Mm. Dus uh, ja. Uh, hij is niet erg welkom hier, uh, maar toch, uh, hij vond het belangrijk om erbij te zijn. Ja, ik haalde net die letterlijke formulering van het Franse OM aan: de religie die het slachtoffer aanhing zou uh, de aanleiding zijn voor de moord. Dat was nog omvloerst. Is er inmiddels al openlijk gezegd dat dit een antisemitische moord was? Niet door justitie, wel door uh, Emmanuel Macron. Die was vanmiddag aanwezig bij de uitvaart van de, van de 85-jarige dame. Hij zei dat, uh, ja, dat dit toch duidelijk een antisemitische uh, aan, aanval was. Um, dat zijn niet de woorden die de politie gebruikt. Het onderzoek is nog bezig. Er zitten twee verdachten vast. Mm -hmm. En ze hebben elkaar van uh, de moord. Uh, een van de twee zegt dat de ander Allah Akbar zou hebben geroepen. Uh, maar goed, de, de twee hebben verklaringen die niet met elkaar overeenkomt. Komen. Maar desalniettemin: het Openbaar Ministerie houdt toch vast aan de kwalificatie van een moord met religieuze motieven. Ja, goed. De, dat onderzoek zal nader afgewacht moeten worden voordat daar echt zekerheid over is. Dankjewel, Stefan de Vries in Parijs. Foreign Desk, Bureau Bureau Buitenland. Tot half acht zijn we er met nu. Uiterst gewelddadige aanvallen en moorden op witte boeren in Zuid-Afrika zijn niet nieuw. Wat wel nieuw is, is de groeiende wereldwijde golf van protesten daartegen. Van Scandinavië tot Australië tonen mensen zich solidair met de slachtoffers en zijn er demonstraties. En ook in Nederland wordt er aandacht gevraagd voor wat de demonstranten een witte genocide noemen. In hoeverre is dat terecht? We vragen het Zuid-Afrika-deskundige hoofdredacteur van ZAM Magazine Bart Laring. Goeie aandacht van Bart. Goedenavond. Um, ja, hoeveel hoeveel uh, moorden op witte boeren uh, betreft het hier? Wat, wat zijn de feiten uh, die we kunnen noemen? Vorig jaar 74. Op een totaal van ruim 19.000 moorden in Zuid-Afrika. Dat zijn 74 moorden, te veel. Maar als je er rekenschap van geeft... dat van die 19.000 andere moorden... dat voor het overgrote deel zwarte Zuid-Afrikanen zijn geweest... Mm -hmm. Ja, is het natuurlijk een beetje een godspe om te spreken over volkerenmoord. Een systematische uitroeiing van witte Zuid-Afrikanen. De, ja. de, de, de feiten uh, bieden daartoe geen enkel bewijs. Nee, waar wel uh, vrij veel bewijs van is, is dat het vaak hele vredemoorden zijn. Ja. Hè? Gepaard gaan met verkrachtingen, met, met martelingen. Is dat iets uh, wat specifiek op uh, witte Zuid-Afrikanen gericht is? Ook niet exclusief. Ook, dus dus Zuid-Afrika heeft een, een hele gewelddadige geschiedenis... die zich tot op de dag van vandaag wreekt in alle mogelijke opzichten. Uh, ik heb wel de indruk, ook gebaseerd op een aantal reportages... die ik in de loop der jaren heb gemaakt... en ook wat ik van collega's heb gehoord. Nogmaals, het zijn indrukken hmm. dat gevoelens van wraak soms een rol spelen... Uh, ik heb voor de VPRO-radio... jaren terug nog eens een reportage gemaakt... samen met Harm Ede Botje. Uh, een, een, het huis bezocht van een... ouder echtpaar dat vermoord was. Uh, We werden door de zoon rondgeleid. Een dag na de moord. Twee dagen na de moord. Je zag het bloed aan de muren overal. Je zag overigens ook dat sieraden... achtergelaten waren. Ik dus, dacht, ja, dit is misschien geen roofmoord geweest. Uh, en hier moet... een element van wraak zijn geweest. Uh, en na een Enkele weken uh, werden mensen gearresteerd, daar had eigenlijk niemand op gerekend. Ook een grote manifestatie van boze, witte boeren. Zegt, nou, dit, hier horen we nooit meer iets van, zeiden ze. Na een paar weken werden er mensen gearresteerd. Het waren jongens die kwamen uit Soweto en die waren gerelateerd aan landarbeiders die werkten voor de boer... die de buren was van het echtpaar die vermoord was... en die, curieus genoeg, exact dezelfde naam had. Mm. Daar was dus afgerekend met een verkeerd echtpaar. Uh, en daar moet een element van wraak zijn geweest. Wat je ook vaak hoorde was, uh, als je nabestaanden sprak... Uh, en we hebben al die jaren zo goed voor ze gezorgd... dan wist je dus ook, dit zijn dus mensen... die komen van het eigen land, die hebben daar gewoond. Mm. Uh, en die hebben iets... Uh, Iets te verhapstukken. Ja, ja. Um, er zijn dus belangenorganisaties op het ogenblik. In Zuid-Afrika heb je een uh, belangenorganisatie die heet uh, AfriForum. Ja. Uh, die verwijst voortdurend naar uitspraken die er gedaan zijn. Uh, liederen die uh, bij het ANC gecirculeerd hebben. Kilde Boer was zo'n zo uh, bekend lied. Um, Daarin, daarin zien ze oproepen tot dit soort wraakacties op, op blanke Zuid-Afrikaanse boeren. Hebben die mensen een punt? Nou, dat lied is verboden. Dus mm. de rechter heeft geoordeeld dat dit zou kunnen aanzetten tot haat. Dat, dat lied stamt uit de strijd tegen de apartheid... waarin de boer natuurlijk stond voor de Afrikaner... de onderdrukkers in Zuid-Afrika. Maar goed, Zuid-Afrika uh, is veranderd. Het is een democratie geworden. Dus de rechter oordeelt uiteindelijk, hier moet je mee ophouden. Het fenomeen waar je voortdurend tegen aanloopt... is dat die... Die onvoorstelbare, trage wijze waarop de landherverdeling in Zuid-Afrika zich voltrekt... is nog steeds het overgrote over deel van het land is in witte handen. 72% meen ik he, van zoiets, het gebouwde zoiets, land. Ja. Zeker. En er is een paar procent herverdeeld in die 25 jaar democratie. Het zijn stroperige procedures die jarenlang duren. Dat leidt tot een soort frustratie die zich vertaalt in revolutionaire retoriek. Hm. Uh, ...een soort onmacht die afgekocht wordt met die revolutionaire lieder. Want het is natuurlijk ook de, het onvermogen van de huidige leiders van Zuid-Afrika... ...of van de leiders die Zuid-Afrika in de afgelopen tientallen jaren hebben bestuurd... ...om uh, tot een ingrijpende herverdeling van dat land te komen. Ja, daar zometeen nog even over, ja. maar... Die aandacht die er nu opeens is, bijvoorbeeld in Australië. Uh, een, een van de ministers in Australië heeft ook al gezegd... we moeten de grenzen openzetten, want die mensen worden vervolgd. Die blanke Zuid-Afrikaanse boeren. Uh, in, in Amerika wordt er uh, veel aandacht aan gegeven. Uh, in, in, in Nederland ook. Welke, welke mensen hoor jij in Nederland hierover? Nou, uh, in november heeft Thierry Baudet wat uh, getweet hierover. Bosma, Martin Bosma van de, van, van, uh, de partij van Wilders... is natuurlijk uh, zeer actief geweest ...in het verspreiden van de idee dat er een genocide tegen witte boeren in Zuid-Afrika gaande is. Ik heb hem in de afgelopen weken niet gehoord. Ik volg hem ook niet op Twitter, dus misschien heb ik iets gemist. Um, ik ben als... geblokkeerd. Ja, dat, dat zou heel goed kunnen. Uh, als je kijkt naar Australië bijvoorbeeld. Ik, heb, ik las uh, vandaag een stuk van de Zuid-Afrikaanse schrijfster Sisonkum Simang. Dat is een toonaangevende schrijfster. Die verdeelt haar tijd tussen Australië en uh, Zuid-Afrika. En die is eens gedoken in de geschiedenis van die minister Dutton. Dat is echt wel een uitgesproken racist. Dat is onvoorstelbaar wat, je, die, man, uh, wat die man over de jaren heeft beweerd. Nu stelt hij de grenzen open voor witte boeren. Mm. Andere vluchtelingen stuurt hij naar Papua Nieuw-Guinea. Uh, en zij zegt, en ik denk op goede gronden, dat hier sprake is van een herleving van wat ooit de White Australia Policy heette. We maken Australië weer blank. Hmm. Dus daar zijn politieke agendas. Hmm. Uh, worden die gevoed vanuit Zuid-Afrika? Die worden zeker gevoed vanuit Zuid-Afrika. Uh, curieus genoeg is de steun voor dat soort agendas in Zuid-Afrika heel, heel erg bescheiden. Ik denk veel kleiner dan bijvoorbeeld in Australië of een deel van, van de rest van de westerse wereld, omdat dat in Zuid-Afrika natuurlijk die, die, de, de herinnering aan die gruwelijke geschiedenis zo hevig is, dat je je daar niet zo snel mee associeert. Uh, maar de agenda van stamverwantschap, affiniteit, die witte mensen waar ook in de wereld voeren met, die, met de witte mensen in Zuid-Afrika toen ze nog aan de macht waren. En nu, nu, nu ze natuurlijk die enorme nederlaag hebben geleden en proberen om daar een proces van herstel, van terugkeer naar de apartheid op gang te brengen. Ja, die manifesteert zich in dit soort campagnes. Ja. Um toch lijkt het me ook dat blanke boeren zich om andere redenen ook nog zorgen zouden moeten maken. Er is net een motie aangenomen in het parlement die vooruit loopt op een grondwetswijziging. Waarbij wordt afgesproken dat landbouwgrond, boerengrond, afgepakt kan worden zonder compensatie. Er is een grondwet in Zuid-Afrika die dat toestaat. Daar hoeft de grondwet niet voor gewijzigd te worden. De Aans heeft vanmorgen een rapport gepresenteerd. Er is natuurlijk veel discussie over wat bedoelt men hiermee. Ja. hetzelfde in dat dat besluit van de conferentie in december... ook zo'n radicale uitdrukking van frustratie... over uh, het uitblijven van uh, landverdeling uh, was. In dat rapport wat vanmorgen is uitgegeven... waar Ramaphosa bij betrokken is geweest. Maar de nieuwe president. Ja. De nieuwe president. Een ja. groot deel van het leiderschap van het ANC... zegt dat gaat om leegstaande gebouwen. Dat staat om, gaat om stukken grond die niet bewerkt worden. Dat gaat om stukken grond waarvan de eigenaren verdwenen zijn. Dat gaat het gaat om stukken grond waarvan men geen eigendomsdocumenten kan overhandigen. En het gaat om grond in het bezit van de staat. Uh, een, de staat beschikt over vele duizenden hectare grond... die zo herverdeeld zou kunnen worden. Dat is dus een belangrijke uh, uh, nuance, zou je kunnen zeggen... Hmm. Van, die, van, die, uh, van dat besluit, waarbij Ramaphosa toen hij verkozen was in december. Toen ik onmiddellijk zei... Uh, die herverdeling, daar moet meer vaart in komen... maar het mag niet de economie schaden. Het mag niet de voedselproductie in gevaar brengen. Uh, we zullen illegale bezettingen van land niet toestaan. Dus ik ja, kan want mij... dat is natuurlijk het, het, het schrikbeeld... wat iedereen meteen voor ogen komt. Wat er in Zimbabwe is gebeurd... waar van de een op de andere dag Mugabe tegen uh, de, de veteranen... zoals ze genoemd worden, de mensen die uit, uit de vrijheidstijd zei pak ze aan, die blanke boeren. Nou ja, en waarbij de veteranen natuurlijk zoveel druk uitoefenden op Mugabe en die hele kliek van zichzelf verrijkende leiders. Ja, wij willen nou ook wat. Dus Mugabe werd daar toen min of meer toe gedwongen niet om het te verdedigen, of zo, maar dat, hmm. dat is zoals het gegaan is. En natuurlijk is dat een, een schrikbeeld. En de tragiek ervan is dat natuurlijk steeds het oproepen van dat beeld op grond van, van incidenten die er in de loop van de afgelopen 25 jaar aanhoudelijk zijn geweest. Die plaatsmoorden die zijn er al 20 jaar. Die zijn er ook ja. al 20 ja, maar ook land, illegale landbezettingen, dat komt ook regelmatig uh, voor. Um, en de, de, de tragiek is een beetje dat je daardoor een soort stellingenoorlog krijgt. En dat het gesprek over hoe bereiken we nu dat het overgrote deel van dat land ten goede komt aan mensen... waartoe het aanvankelijk behoorde, mm -hmm. waardoor er recht gedaan kan worden aan een agenda van herverdeling dat die agenda bekneld raakt tussen die stellingen. Ja, want uh, hoe, hoe zie je dit, uh, hoe, hoe dit gaan? Denk je dat uh, de nieuwe president Ramaphosa wel vaart kan krijgen... in die uh, herverdeling van het land... zonder dat dat tot dit soort uh, Zimbabweaanse toestanden gaat leiden? Ja, kijk, Ramaphosa is een bestuurder en een man die... Uh, uh, en dat is, dat is tamelijk uitzonderlijk uh, in het ANC. Daar is men uh, heel goed in het presenteren van heel groot. Grote ideeën en grote visies, maar hoe je nu met stap 1, 2, 3 en 4 daar uiteindelijk ook komt, uh, dat is minder goed gezaaid. Ramaphosa is een grote uitzondering daarop en ik denk dat hij in de komende periode heel veel aandacht zal geven en zal investeren in het versterken van de capaciteiten, de bestuurlijke capaciteiten in Zuid-Afrika, zodat er aan die hmm lange eindeloze stroperugprocedures. Uh, dat daarmee gebroken kan worden. Oké. Okay. En je zegt, in de grondwet staat nu al... dat kan zonder compensatie gebeuren. Zeker. Dat is, Zeker. Dat is niks nieuws. Als er aan het eind van de weg, nadat nou, alles geprobeerd is... niets anders meer kan, staat de grondwet daartoe. Oké. Okay. Goed. Dankjewel, Bart Laring, over de witte genocide in uh, Zuid-Afrika. Dit was Bureau Buitenland voor vanmiddag... Uh, voor vanavond. En ik zie nu een nieuwslezer binnenkomen die me gaat vertellen dat er uh, geen nieuws gelezen gaat worden. Nee. Oké, okay. dit was Bureau Buitenland. Zometeen uh, in Kunsthof praat Winfried Baijens met Rosby Caboli. Zij is regisseur van de documentaire Dance or Die over de Syrische danser Ahmad Jude. We gaan uit verkeer. De avondspits is grotendeels voorbij. Alleen een ongeluk op de Ring van Amsterdam veroorzaakt nog file aan de zuidkant van de stad. Richting het complein tussen het Amstel en Amsterdam Slotenvaart. 10 minuten vertraging.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 Heren, goedenavond. Onze gast maakte voor Nieuwsuur in 2016... een wereldwijd opgemerkte reportage over de Syrische danser Ahmed Judeh. Die bleef dansen op de puinhopen van Damaskus... en de journalist is hem blijven volgen. Met als resultaat de documentaire Dance or Die... dat ook het motto is dat de danser in zijn nek heeft laten tatoeëren. Hier is Roes Wekkerbond. Kunststof. Uw presentator is Winfried Bajens. Roes fijn dat je er bent. Uh, Dank je wel. Dan Zordai, dat is de film. Daar gaan we het uitgebreid over hebben de komende twee keer een half uur. Hier op NPO Radio 1. Eerst even iets wat jou volgens mij heel erg tekent. Hè. Acht maanden lang uh, ben jij hè, in je werk voor Nieuwsuur bezig dagelijks met het sturen van berichtjes naar iemand die je dan vindt op het internet... waarvan je dan denkt, hoopt dat dat mogelijk een reportage oplevert. Acht dagen lang, dagelijks. En uiteindelijk wordt dat dan een reportage over een jihadist die in Syrië zit. En je wist van het begin af aan natuurlijk niet zeker dat dat iets ging worden. Toch? Integendeel zelfs. Nee, maar het moest iets worden. Ik wilde aan hem spreken. Ja. Uh, ja, ik zag op een gegeven moment een foto op, uh, op internet, op Instagram van, van een man in een Nederlandse uniform in Syrië. Uh, hij had een lange baard. Hij zag eruit als een strijder. Ja. En ik dacht, deze man moet ik hebben. Ik, ik, ik volgde hem een tijdje. Maar wat gebeurt er dan in je? Want ik bedoel, dat je dat dan denkt... ik heb ook wel eens wat journalistiek werk gedaan... en dan twee weken lang ergens een keer diep induiken. Oké, okay, maar acht maanden lang... elke dag contact houden met iemand die eigenlijk helemaal niet wil ook. Nee. En een groot wantrouwen heeft ja. tegenover ja. Nee. alles wat media is en westers is. Ja, Nee, hij had er helemaal geen zin in. Hij had daar geen behoefte aan. Hij werd in, in het begin was hij heel erg achterdochtig. Mm -hmm. Hij wilde absoluut niet met mij ook praten. Hij was ook boos dat ik ontdekt had dat hij een Nederlander was. Mm -hmm. En ik heb hem maar in het stilzand... hoe doe je dat dan in het begin? Want dan nou, stuur je en toch nee. een berichtje. Ja, nee, ik ben goed ik ben oké. Okay. Uh, ja. hoe, hoe kom je onder, uh, onder zijn huid dan? Nou, ja, het is een soort dans wat je opvoert met zo'n jihadist op afstand... Mm -hmm. via, via, via een chatprogramma. Uh, het is ook af en toe flirten, uh, het is kletsen met hem, overtuigen. Vrienden worden ook, dus? Nee, of geen vrienden worden, zakelijke afstand houden... maar uh, toch kritisch, oprecht, je nieuwsgierigheid uh, laten zien. Ja. Ik ben ontzettend nieuwsgierig, ik wil dingen weten... ik wil dingen echt oprecht begrijpen van mensen... ook al staan ze, uh, uh, wat hun ideologie betreft, heel ver van mijzelf vandaan... Um, dat heb ik gedaan. Ik heb hem heel duidelijk gemaakt. Luister, ik ben een journalist. Ik ben heel vaak in Syrië geweest. Uh, ik, zie, ik hoor heel veel verhalen over de jihadisten die uh, vanuit Nederland, vanuit Europa vertrekken naar Syrië. Ik ben heel vaak ook voor Nova, mijn uh, voormalige programma... een nieuwsuur, in jullie wijken geweest. In ah ja. wijken waar mensen zoals jij wonen. Uh, ik kende waar hij vandaan kwam. Ik had ook research gedaan om, om hem heen. Ja. Um, maar wat is de, de, de drijf waardoor je dat per se wil dat het gebeurt? Is het want journalisten hebben ja, iets, soms ook heel van graag het is, willen. Ja, maar je hebt ook het willen om het hebben van het verhaal. Hè, want dan hebben we het. We hebben de eerste jihadist op tv, want dat was uiteindelijk het resultaat. Ja. Uh, of zit er ook nog een drijf in dat dat, dat, dat ertoe gaat doen, wellicht? Dat het misschien wel iets doet met uh, de situatie in de wereld? Of is het een beetje. Ik denk in eerste instantie is het. Uh, om heel eerlijk te zijn, mijn eigen egoïstische nieuwsgierigheid. Ja, ik wil het zelf weten. Een jacht, ik wil het weten, ik wil het begrijpen. Oprecht, het is niet gespeeld. Uh, ik wil het zelf heel goed begrijpen. Ja. Dus dat doe ik. Uh, en ik laat het ook merken. Mensen voelen dat ook... als je eerlijk bent, dan komt het ook over als je oprecht bent. Ja. Uh, maar vervolgens denk ik dat diezelfde nieuwsgierigheid... bij veel andere mensen leeft... die de kijkers zijn, uh, potentiële kijkers van mijn programma. Dan wil ik dat heel graag delen met de rest. Ja, want wat beweegt een jongen uit Nederland... Uh, die dan militaire ervaringen heeft om naar Syrië af te reizen... en daarin te gaan trainen? Ja. Dat was uiteindelijk het resultaat van die reportage. En, en je, kreeg, je kreeg een inzicht. Um, uh, dat is maar één voorbeeld uit jouw nogal indrukwekkende repertoire. Uh, je hebt ook het interview met uh, president Assad... Geregeld, wat met Tom Klein is opgenomen. Daar gaan we het straks ook nog over hebben. En je hebt natuurlijk die film nu. Dance or Die. En dan zijn er nog heel veel meer reportages. Hoor. Je bent veel in Syrië geweest. In het Midden-Oosten geweest. Even over Syrië. Um, uh, word je al moedeloos? Um, ja, ik, ik, ja en nee. Um, ja op korte termijn denk ik. Uh, maar als ik... Nou, zoals ik Syriërs ken... Het is een land met gigantisch lange geschiedenis. Mm. Het is een land waar heel veel beschaafde mensen nog steeds, ondanks alles, uh, inwonen. En ik denk dat het op hele lange termijn, hele lange, misschien maak ik het zelf niet mee, wel enigszins goed gaat komen. Maar yep. nu op dit moment, ja, de situatie daar is. Ja, daar word je wel moedeloos van. Ja. Uh, wat doet dat met jou als journalist als je daar vaak bent? En je maakt uh, vrienden daar, uh, je legt contacten. Uh, je ziet daar ook de menselijke kant van het, uh, van het drama. En dat is intens natuurlijk. Ik zag nog de reportage terug waar... Uh, dat was vorig jaar april ongeveer, geloof ik, in Nieuwsuur... waarbij je daar staat en er op nou ja, zeer nabije afstand een uh, mortier uh, landt. Het zijn allemaal dingen die wel iets doen met de mens. Ook al ben je een uh, geoefend redacteur, verslaggever... Uh, nu is het even rustig, hè, begrijp ik, in het leven. De film is, de film is af. Ja, de film even is af. Ik heb nu rust, inderdaad. Komen dat soort dingen dan naar uh, boven? Of? Nou, ik denk dat er... Kijk, dat, op dat moment, dat was in Irak, in Mosul... een stad die voor de helft in de handen was van de IS. En we stonden ja. uh, 800 meter van de frontlinie met de IS. Vandaar ik stond te filmen. En dan komt zo'n mortier aan. Een collega wordt geraakt. Uh, en een soldaat die daar staat, uh, daar, daar stond... Uh, uh, je bent op dat moment bezig met technische zaken. Je bent een story aan het uh, tellen. Ja, een, een verhaal aan het vertellen. Ja. Um, en achteraf denk ik... ja, Als ik dan nadenk, dan denk ik aan dat klein meisje... die ik ooit heb geïnterviewd voor datzelfde verhaal. Ja. Uh, die in een vluchtelingenkamp woont. En zij zag uh, haar moeder en haar zus... Uh, doodgeschoten worden door IS-strijders. Mm -hmm. En soms denk ik, van hoe zou het met haar gaan? En ik ben wel iemand die altijd, maar dan ook altijd contact houdt met bijna iedereen waar mogelijk is die ik ooit heb gesproken. Hmm. Dus ik heb een gigantisch grote telefoonboek. Oh, het is nu digitaal, maar als het dan, het was een stapel, vijf, zes stapel dikke boeken waren geweest. als het echt een fysieke telefoonboek was geweest. Ja. En die mensen spreek ik altijd via social media, probeer ik te bellen. Dat is jouw nazorg. Ik, dat is mijn nazorg, maar ook oprechte interesse. Ja. Maar wat het levenhuis over jou. Er is nazorg. Als we daar behoefte zouden hebben, dan ja. is er altijd uh, een psycholoog uh, die ervaring heeft met uh, journalisten. maar ook met soldaten die in oorlogsgebieden zijn. En daar praat je wel eens mee. Dat is een soort APK wat je doet ja. uh, voor jezelf als journalist. Maar, maar, maar blijven de dingen hangen? Of, of, ja, het valt van me mij. Help jij ja, daar makkelijk nee. mee? Uh, Kijk, ja, ik denk dat je als journalist uh, die in dat soort gebieden komt. en te maken heeft met heftige verhalen tegenwoordig ook. Uh, hebben wij natuurlijk te maken met heel veel heftige YouTube-films die binnenkomen. Je ontwikkelt een soort prof professionaliteit die een dokter heeft, bijvoorbeeld. Als je bij spoedeisende hulp werkt, dan zie je dag in dag uit... mensen naar binnen uh, komen die gewoon zijn, iets heftigs hebben meegemaakt... verbrand zijn, enzovoort. Ja. Uh, je zet een knop om en je, je vertelt je, je eigen verhaal. Ja. En diezelfde professionaliteit, denk ik, heb ik inmiddels ontwikkeld. Ja, of eelt. Misschien, ja. ja. Nou, die luchtigheid ten midden van al die ellende... dat is denk ik ook wel de, de leidraad in de film Dance or Die... die morgen uitgezonden wordt. Je hebt hem al uh, laten zien natuurlijk aan het leidend voorwerp. De danser, de Syrische danser, die uh, daar ooit in de puin hopen... In Syrië danste en nu voor het Nationaal Ballet in um, Nederland hier danst... en eigenlijk een, door jouw verhaal uh, mede een internationale ster geworden is. Want hij wordt overal nu gevraagd. Het is ongelooflijk, dat zie je ook in die documentaire terug. Um, hij heeft ook die film teruggezien. Er gebeurt uh, ongelooflijk veel in die film en in zijn leven. Hoe was het voor hem om te kijken? Want hij heeft ook met vrienden en zelfs familie uh, teruggekeken. Ja, hij heeft het, het uh, eigenlijk... Uh, het wordt eerst bij mij op de bank gezien. Toen de montage eerste versie van montage af was... wilde ik het aan hem laten zien als eerste. Mm -hmm. Dus ik heb hem uitgenodigd bij mij thuis. en uh, uh, Hij heeft het op de bank gezien. Hij moest keihard lachen bij sommige momenten. Ja? Maar ook ontzettend veel huilen en trillen. Want hij zag uh, zijn eigen leven voorbij komen. Ja. En op heel veel momenten was hij natuurlijk... Hij was op een gegeven moment... Uh, mijn cameraploeg aan mezelf vergeten. Hij was gewend aan ons. Ja. Uh, en hij zag zijn leven voorbij komen. En het raakte hem. En sommige momenten uh, zag ik hem echt trillen op bij mij op de bank. Ja. Maar ook bij de première van de film zag hij zichzelf... voor het eerst op de grote, grootste zaal van het IJ Museum. En hij had twee vrienden om zich heen. Aan de rechterkant één, en aan de linkerkant zijn huisgenoot Daniel... die ook in de film voorkomt, ja. die zijn handen vasthield. En hij was daar ook aan het lachen en huilen en trillen. Ja. Uh, dus hij vond het he en hij was daar heel zenuwachtig over. Hij vertelde mij voor de première... ik moest even naar het toilet om over te geven. Oh ja, hij vond sorry. het heel heftig, ja. Ahmad Jude, gaat het over een, een danser die jij op een gegeven moment vindt online. Want ja, het, het is bijna te... Uh, te bizar voor woorden, zeg ik maar eventjes... dat, dat je dat verhaal al tegenkomt. Want uh, gelooft je gelijk dat het, dat het een verhaal was... waarvan je denkt, hier zit nog heel veel meer in? Want daar te midden van het IS-geweld was er een jongen... dus blijkbaar die aan het dansen was tussen de puinhopen. Hoe, hoe kwam je dat tegen? Um, nou, ik ben, ik ben voor nieuwsuur volgens mij negen of tien keer naar Syrië geweest... sinds de opstand begonnen is tegen de overheid daar, uh, tegen de president... Um, en elke keer kwamen wij terug met reportages die maakten... vijf uh, minuten, zes minuten. Je spreekt een soldaat die aan het schieten is... en uh, mensen die aan de andere kant Allo akbar roepen... en mannen met wapens en ook deskundigen En soms mensen op straat ja. uh, die uh, in bazar enzovoort die iets vonden. Maar ik keek om terwijl we aan het filmen waren... en ik zag een andere Syrië achter mij. Ik zag mensen op terrasjes zitten, ik zag... Uh, mensen met elkaar uh, grapjes maken. Ik zag uh, verliefde stellen die hand in hand op straat liepen. Uh, in cafés ging het leven door. Mensen waren aan het uh, vechten uh, om uh, nou, te overleven eigenlijk. Mm -hmm. um, en dat, dat gewone, uh, was bijna een uitzondering op tv. Want op tv wil je het nieuws zien. Uh, spannende verhalen wil je laten zien. En dat is de focus. Uh, dus ik, ik ben op zoek gegaan naar iets wat ik zelf zag met mijn eigen ogen uh -huh. als ik in Syrië was. Die niet toen op dat moment heel erg nieuwswaardig was. Ik ben op zoek gegaan naar uh, uh, kunstacademie van Damaskus. Ik heb ooit zelf in Nederland kunstacademie gedaan. Dus ik dacht bij mezelf, hoe zou het zijn... bij Sint-Joost Kunstacademie uh -huh. in, uh, uh, in Damaskus. Uh, nou, ik was op zoek naar een dirigent of een zanger... Ja. Uh, of, of een sporter, of wie dan ook, die een, net een ander soort verhaal heeft. Maar toen zag ik een prachtige foto van een hele mooie danser... Uh, die echt door het doek heen komt, zoals wij het zeggen. Ja. Uh, een hele mooie man, met een hele bekende dansmove van hem. Hij was bijna aan het vliegen. En toen dacht ik van, deze jongen moet ik hebben. Ja. Ik heb hem gecontacteerd via Facebook. En uh, binnen een paar dagen had ik hem aan de lijn. En uh, telefonisch hebben we elkaar gesproken. En toen hoorde ik één voor één alles wat hij mee had gemaakt. Ja. De oorlog, familieleden die overleden waren... de wijk die plat was gebombardeerd. Uh, hij kwam ook nog, zijn moeder kwam uit Palmyra, de stad die in de handen was van IS... Ja. Bij hem kwam alles samen, de hele oorlog. Hij wilde ook graag het verhaal vertellen. Dat, dat spat er vanaf uh, in het begin al van de film. Dat is ook het uh, begin van de reportage ooit geweest... die in Nieuwsuur was te zien geweest... en die daarna de hele wereld overgegaan is. Overigens, dat moeten we er even bij zeggen... want daardoor heeft hij zo'n miljoenen publiek bereikt... en wordt hij veel gevraagd overal. Uh, dit is uh, min of meer het begin van Dance Day. Oh my God. Dit is de camp. Dit is place what i belong to we have we used to have a house at this street yes before but actually i can't know where is it look at the buildings there were a lot of people here now all of them is homeless all of them is crying en nu they are spread out all over the world. Je hear, hear the guns. They are shooting. I don't care. They are shooting us, but they will never kill us. Ik schrok weer van, van die schoten. Dat moet voor jou ook zo zijn geweest daar, neem ik aan. Of was je er net zoals hij gewend aan? Ja, um, je bent op dat moment heel erg gefocust. Nou, we schrokken beiden. Je ziet het ook op beeld dat ja. ik de camera een beetje beweeg. Ik stond ook te filmen. Ik, ja. ik was in mijn eentje daar. Um, en toen had ik ook aan hem gevraagd: van nou ja, zullen wij dekking zoeken? Hij zei: Nee, dat wil ik niet. Want kijk, ik ben daar ook verantwoordelijk voor zijn veiligheid. Ja. Um, hij wilde dat niet. Hij, wil, hij zei van ik. Dance or die. Ik wil dansen of doodgaan. Hier, hier ben ik om te dansen. Ik wil dit heel graag doen. Dat, dat, dat staat ook in zijn nek. Het werd ja. in het begin al eventjes gezegd. Dance or die in het Hindi, overigens. Ja. Um, als tatoeage. En dat doet hij eigenlijk om, mocht er iets misgaan... een boodschap aan IS over te dragen, toch? Ja, hij zegt, uh, ik heb het daar laten tatoeëren op mijn nek. Voor het geval dat ik onthoofd zou worden voor IS. Dat de IS-strijders uh, eigenlijk die tekst zouden zien... Uh, ik hoop dat ze Indisch, ik bedoel, ja, ze, ze kunnen niet praktische, praktische maar goed, het niet begrijpen, ja, maar goed, hij zou erbij zeggen enzovoort. En het is bekend, hij is natuurlijk inmiddels ook heel bekend, ja. en, uh, uh, dus hij zou het ook erbij zeggen. Het dat, dat is zijn manier om, uh, ja, het is, hij heeft een soort passieve activisme eigenlijk. Met ja. zijn passiviteit vecht hij, strijdt hij, met zijn dans strijdt hij tegen extremisme. Want heb jij daar iets van gezien hoe, hoe uh, gevaarlijk... Ik bedoel, dit was al uh, sprekend voor zich natuurlijk. Um, ja. Maar hoe, hoe... Want hij gaf les aan kinderen daar. Ja. Uh, en dat, dat, uh, dat ontlokte allerlei bedreigingen vanuit ja. de IS-kamp op. Ja. Um, Um, heb je daar iets van gemerkt? Hoe, hoe, hoe dagelijks hij daar last van had? Um, ja, hij werd bedreigd. Hij kreeg berichten op zijn telefoon... via Facebook, via nou ja, allerlei andere soort media. Want hij filmde zichzelf en zette die filmpjes op internet... Ja. maar maakte foto's enzovoort. Uh, hij kreeg bedreigingen van, van strijders daar... van we gaan je op je voeten schieten... om te voorkomen dat, dat je dan nooit meer kan dansen. He? Dat is... Allerergste wat een danser kan voorkomen. Gewond raken op, op de voeten. Um, uh, maar het boeide hem niet. Hij ging door. Het was ook niet de eerste keer dat hij bedreigd werd. We gaan zo luisteren naar hoe zijn vader... Uh, met zijn passie voor het dansen omging. Ik zeg nog even tegen iedereen die luistert... Um, fijn dat u luistert, allereerst. Um, en uh, mocht u nou iets denken of iets uh, willen vragen... dan kan dat. Natuurlijk, zoals altijd, het Radio Kunststof op Twitter... Of hashtag Radio Kunststof. En u kunt uh, uh, natuurlijk ook mailen. Uh, Radiokunstof.nl. En je hebt ook nog de tegel voor je. Heb je dat wel gezien? Die is nog ja. maagdelijk wit. Ja. Over zeker. een uh, ja. Ja, drie kwartier mag daar nog iets van jouw. Uh, daar gaan we van, aan brengen. Jouw wijsheid op. Um, ik zei het al: die vader. Um, uh, hij, hij is opgegroeid in een liefdevol gezin, toch wel. En dat mogen we zeggen. In het begin ja, ja. ja zeker. Toen hij een klein, was, een klein kind was. Want het is een hele open jongen, ja. Ja, zacht, in, in al zijn uitingen eigenlijk. Ja. ja, het was een hele liefdevolle familie. Uh, bijna een cliché familie. waar uh, ze waren, De moeder en vader waren enorm verliefd op elkaar. Uh, ze, ze werden als voorbeeld genoemd uh, aan iedereen. De vader is een Palestijnse vluchteling in Syrië. Uh, en de moeder was een Syriër. Uit liefde voor de man was ze verhuisd naar die vluchtelingenkamp waarin ze woonden. Ze hadden het heel goed samen. De vader is muzikaal. Hij speelde gitaar, maar hij speelde ook Syrische instrumenten. Ja. En hij leerde zijn kinderen zingen. Uh, en, en, uh, heel open. Uh, schoon, schoon eigenlijk, heel ja. open. Heel... Ja, maar toen veranderde er iets. Laten we even luisteren. Ik used, used to sing. And they would invite me for every dinner they have for their guests to sing for them and they would be proud of me and uh, like, I would feel so happy. My father, he has been like any father for any family. He was taking care of us and teaching us art. He was teaching me singing and teaching me playing guitar and he taught my brother and my sister as well, music. Yeah, and when I wanted to be dancer, everybody just left me. My family, they just changed in very the opposite, like in very ugly way. For my family, you know, it's a traditional Arabian family. And dancing, it was shameful. Something to be really ashamed of. They would think like you will be gay and you know being gay you would be killed. Echte mannen uh, dansen niet? Nee. Nee, het, nee. Althans, uh, in, uh, in, het in de waar hij vandaan kwam. Dat ja. is een hele traditionele deel van Syrië. Uh, dat, ja, als man hoor je, hoor je niet te dansen, want anders ben je een homoseksueel. En als je homo bent, dan word je gedood. Ja. Ja. Um, zijn vader, uh, zijn moeder gaat er eigenlijk nog uh, redelijk soepel mee om... want hij weigert te stoppen met dansen. Hij gaat gewoon door... Eigenwijs eigenlijk. Ja. Wat, Hij is ontzettend eigenwijs. Kan je verklaren waar dat vandaan komt? Die drift. Ik bedoel, je hebt op een kunstacademie gezeten, dus er zit ook ergens een kunstenaar in jou. Dat je dan, ondanks al die omstandigheden, toch blijft doorgaan? Ja, dat is, dat is de kracht van kunst. Als je ooit. Dat is mijn eigen niks, mening. Als je hè? ooit genoten hebt van kunst, ga je nooit stoppen. Als je ergens echt diep geraakt wordt je accepteert niet dat iemand je onderdrukt. En dat had hij toen hij zong. Maar toen hij de dans ontdekte... werd een snaar bij hem geraakt... Uh, die nooit meer is gestopt met het trillen. En uh, Dat muziek voelde hij in zijn lichaam. Ja. En hij is doorgegaan met het dansen. Uh, dat is zo'n ontzettend grote passie van hem... Ja. Dat hij niets en niemand door niets en niemand zich laat stoppen. En dat raakt jou nog steeds? Ja, zeker. Ja, zeker. Ik hou Vervol, van. Je bent mensen... er nu al heel lang mee bezig, natuurlijk. Ja, nog steeds. Want eh, kijk, dit is ook natuurlijk. Als, je, als het jou niet raakt, dan kun je niet zo lang doorgaan met iets. Dus er moet altijd iets zijn waar me, waardoor je geraakt wordt en dat mm. je het zo lang vol kan houden. En dat doe ik alleen bij projecten. Ik doe, ik doe graag projecten waarmee ik zelf iets heb, mm. heb en dat, dat ik echt geraakt word. Um, en hij is, ik hou van mensen die doorgaan, die doorzetten en ja. nooit moe worden. Zijn vader uh, wordt gewelddadig, want die, die is het er niet mee eens en probeert hem te stoppen. Um, en dat, dat geweld dat gaat heel ver. Ja, zeker. Hij, hij, hij was bereid om hem te vermoorden. Uh, om te voorkomen dat hij ging dansen, zeker. Ja. En niet alleen de vader, maar ook de omgeving. Hij ver, hij, het zit niet in de film, maar hij vertelt. We woonden in een gro gro grote woningcomplex, appartementencomplex. En elke dag dat ik naar dansschool wilde, moest ik dus langs de huizen, de woningen van mijn omen. Hmm. En één voor één hadden ze een soort wedstrijd om mij tegen te houden. En één uh, voor één, als ze mij te pakken kregen, kreeg, werd ik in elkaar geslagen. Hmm. Tot ik me uh, uit hun armen redde en dan naar de bus rende. En dan in de bus deed ik alsof ik. Gewoon net als de rest was en een normaal leven had. Ja, het, het, het wordt er allemaal ook in de film niet vrolijker op. In ieder geval niet die, die, die tijd voor hem. Want um, hij wordt mishandeld door zijn vader op een gegeven moment. Zijn moeder probeert in te grijpen. En um, uh, zijn moeder is op dat moment, moment zwanger van een uh, nog niet geboren... zoals altijd bij zwanger, maar goed... Um, broertje zou dat zijn ja. volgens mij. Ja. En, ja. Um, en, die, en, die, en die overlijdt. Ja. Ja, en uh, hij kreeg de schuld van. Hij kreeg de schuld van. Uh, hij voelde zich ook schuldig, want zijn broer en zus zeiden altijd... Kijk, dat wordt dat word de reden dat de moeder aan de vader van de moeder koos zijn kant. En ze zei tegen de vader van... Je hebt mijn klein zoontje die mijn buik was vermoord. En nu wil je mijn grote zoon, dus Ahmad... Uh, ook vermoorden door mishandelen. En dat, dat is de reden geworden dat zij van elkaar gingen scheiden. Toen is de hele familie uit elkaar gevallen. En de broer en zus van Ahmad gaven hem altijd de schuld... Uh, uh, ja, van die uh, broek die uh, ontstaan was in de familie. Ja. Ja. En uh, hij voelde zich ook schuldig. En hij heeft daar alles aan gedaan om ze bij elkaar te brengen. Maar dat lukte hem niet. Nee, maar hij ging wel gewoon door. Ik bedoel... Um, um... Ik ga toch maar zeggen, die, die, die drift, heeft dat ook een egoïstische kant eigenlijk? Dat je per se dat wil blijven doen. Ik bedoel, is jubel het. Het is fantastisch dat hij het doet, maar, ja, maar ja, het heeft zoveel gevolgen voor hem en zijn omgeving ook. Ja, maar dit is liefde. Liefde heeft ook Ja, Het is liefde, fascinatie. Als je echt oprecht verliefd bent op iets of iemand, ja. dan ga je daarvoor. Dan laat je niemand je weerhouden. En dat heeft hij, dat voelt hij met, hij is een danser. Maar hij is niet een technische danser. die alleen soort van goede, perfecte technische moves maakt. Maar hij is een danser die met alle cellen van zijn lichaam danst. En dat is. En als ik zeg alle cellen van zijn lichaam. dat bedoel ik echt. Hmm. Uh, het, is, het komt diep, diep, diep van binnen. Ja. Je hebt besloten om hem ook in de film hier. want hij danst daar in de, in de puinhopen. Van, van, het, van Palmira dan. In dit geval danst hij. En je hebt hem hier in een, in een parkeergarage gezet. In de meest kille omgeving eigenlijk. Die je kan voorstellen. En daar danst hij bijna naakt. Ja. Um, Waarom? Um, uh. Waarom heb ik hem daar gefilmd? En nou, kijk, hij, hij, uh, toen hij ook in Syrië was, danste hij op de dakterras van een woning. Want hij, had, hij kon zich niet veroorloven om uh, um een studio in te huren om daar te dansen. Ja. En dat was best wel een gevaarlijke plek. Want er kwamen uh, mortieren en kogel, verwaarloze kogels van de frontlinie bij hem om de hoek. En toen hij, dat was een soort van ruimte voor hemzelf. Een room of my own, zoals Virginia Woolf schrijft in een boek. Ja. Uh, dat, hè, Zij zegt van alle vrouwen dat moeten hebben. Ik denk dat alle mensen zo'n room of my own moeten hebben. En uh, zijn parkeergarage in Amsterdam uh, was a room of my own voor hemzelf. Hij, hij, hij is heel arm. Uh, hij kon dus geen studio inhuren en daar ging hij dansen. Ja, we praten er zometeen uitgebreid over verder. Um, want zijn vader komt ook weer in zijn leven. Daar kunnen we zo wat van laten horen. Hè? Ook een stukje uit de film. En um, ja, hoe is het om president Assad een hand te geven? En hoe komt dan zo'n interview tot stand? Daar hebben we het zometeen ook over. En Tom Klein, waarmee je dat interview deed, uh, heeft nog een boodschap voor je. Maar eerst het nieuws en dan zometeen weer meer kunststofradio. NPO Radio 1.